Bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek in Italië zijn vier mensen omgekomen. Zeker zes mensen raakten gewond. Vermoedelijk is een busje op het fabrieksterrein ontploft... en is de brand die daarna ontstond overgeslagen naar de fabriek.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 En de koffieshop in Den Bosch, die vanmorgen onder vuur werd genomen, is op last van de gemeente gesloten. Vanochtend vroeg werden er zeker twintig schoten geslost. Er was niemand in de zaak. Wat de aanleiding was voor de beschieting is nog niet bekend. Het weer, afwisselend wolkenvelden, nog wat zon, ook een enkele bui, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen aan de kust een noordwester storm. Verder wisselend bewolkt, buien en regen. S'morgens kan het nog 20 graden worden. S'middags maximaal 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt wel mee met de drukte op de wegen in de Randstad. Maar er is wel een vrachtwagenstuk gegaan op de A12, Utrecht, Den Haag. Daar loopt het dus nu vast tussen knop het Oude Rijn en Woerden, 6 kilometer. De werkzaamheden bij Rotterdam veroorzaken file. Op de A16 vanuit Breda, tussen Hendekido Ambacht en de Van Brinoorbrug, 5 kilometer. Op de A28 Utrecht Amersfoort is veel vertraging bij knop het Hoevelaken. Er zat 7 kilometer file. Dat heeft te maken met een kraanwagen met problemen. En die staat er waarschijnlijk nog wel eventjes. Bij Leiden vertraging op de A44. De, 44. de weg is daar in beide richtingen dicht tussen Wassenaar en Leiden vanwege werkzaamheden. Er staat vanuit Den Haag 2 km file. Omrijden kan via de A4. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dit is de zomer van ZFM, met, met nu de Euro Breakdown. Listen to the sound of thunder Rolling in the soul down under Far beneath the skin Step of the drone that rolls inside Bye. Be you enemy or lover We are put here to discover The heart that beats within each other We're gonna rap, rap, rap, up. We're gonna rap, up, up tonight And if we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 we gonna rap, bop, bop tonight hey, hey, And we tonight. Terwijl ze bij de Tour de France nog 58 kilometer moeten fietsen, zijn wij begonnen aan het tweede gedeelte van de top 40 van Europa. Your breakdown hier op CFM. En dat hebben we gedaan met de nummer 12 van deze week. Louis Note met uh, Rhythm is High volgens mij was het de uh, Belgische inzendingen uh, van het Euron uh, Song Contest. Hey, maar we hebben er een uh, hoop over geslagen. En uh, misschien weken is het niet allemaal meer die we hebben gedraaid. Geen paniek. Zonder zouden we zorgen, zonder lijstje hebben we weer uh, live ingevlogen. Ik hoop dat hij zijn chips uit zijn mond heeft. En dan uh, kan hij een, een klein riddeltje voor jou gaan vertellen. Nog nummer 9 op nummer 29, al 29. Oh. Al 29 weken, nee, 4 weken is aan zo'n plazier. Flo Rider, Robert Thinker, verdien wat, but I don't like it, I love it. Op nummer 28, vorige week stond hij op 24, David Guetta... featuring Nicki Minaj en Epha Jack met Hey Mama. Al 7 weken in de lijst op nummer 27, Theodore featuring Chris Brown met 5 more hours. En op nummer 26, Ellie Golding, Love Me Like You Do. Al 2 weken in de lijst op nummer 25, DJ Antoine featuring Acar met Holiday. En op nummer 24, Bob Sinclair, featuring Dalton met Field of Five. Op nummer 23, vorige week stond je op 22, hoogste notering is 13. in on machine met Zip, Gip to wreck. En op nummer 22, Maroon 5, met This Summer's Can You Hurt Like a Motherfucker. En op nummer 21, Martin Garry, featuring Asher, met Down's Look Down. Op nummer 20, Verwel Williams, met Freedom. En op nummer 19, hebben we Man met Hero. Op nummer 18 al twee weken in de lijst. En voor Jack featuring Mike Taylor met The Summer Thing. En op nummer 17 op featuring Parson James met Stole The Show. Op nummer 16 al zeven weken in de lijst. Martin Sovek en GTA met Intoxicated. En op nummer 15 Wiz Khalifa featuring Charlie Pudge. See you again. Op nummer 14 acht... vorige week stond je op 18. Zara Larsen met Uncover. En al 30 weken in de lijst is de hoogste en de langste in de lijst. Op nummer 13, Omi, met cheerleader. Nou, hij is niet de hoogste in de lijst, hè? De hoogste in de lijst is de nummer 1 uh, van deze ja. week. Maar langsgenoteerde, dat uh, klopt wel. En 30 de... weken is wel lang eigenlijk, hè? Ja. Hoe doen ze dat? Dat vraag ik me ook af. Vorige week stond hij op 11, dus hij is weer een beetje aan het zakken. Maar de, de afgelopen week heeft Omi alleen maar haar 40 gezien. En nou staat hij... Nee, ja, ik snap het niet. Nee.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 Shall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 Zwarte vrouwen beïnvloeden de popcultuur zo vaak en worden maar zelden beloond. Na nou, Taylor Swift uh, nodigt Nicky minasje uit om uh, wanneer ze wint uh, samen met haar het podium op te komen. Ik denk ik, als jij je beste videoclip wil winnen, dat je even die implantaten uh, eruit moet halen. Ik denk dat dat een hoop uh, zal schelen. Uh, Rihanna dan? Uh, Rihanna uh, die wil een uh, bitchfight starten. Ja echt waar, echt waar, ja echt waar. Want een uh, bitchfight op Twitter. Uh...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 Die is niet alleen, alleen meedingt als beste video van het jaar... maar ook nog in zes andere categorieën genomineerd. Daarnaast doet ook Blinkspace een gooi naar de prijs in twee categorieën. Daarnaast Bad Blood Maken, Alright, Uptown Funk en um, 7-Eleven en Thinking Out Loud... kans op de belangrijkste videoprijs. Ed Sheeran is in zes categorieën genomineerd, Beyoncé in vijf...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 Keep you warm I showed you the game Everybody else was playing That's for sure, That's for sure.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 Flo Rida, Robin Thicke, Ferdin White. I don't like it, I love it. Vinden we op een 36e plaats in het Nederlandse top 40. Dotan met Hungry op 35. en Natalie LaRose met Somebody op 34. Ed Sheeran met zijn single photograph. Staat op een 33e plek. En Locked Away is uh, samen met, uh, van uh, Adam Levine en R-City. Is nieuw binnengekomen deze week in Nederland Nederlandse top 40 op een 32e plek. Anouk dan op 31 e New Day in Maroon 5.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 Dan nou gaan we naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Are You With Me van Lost Frequencies. Vinden we op de tiende plek. Kenny B met Parijs op een negende plek. En Metcalf en Ray Dalton, don't worry, op een achtste. Ghost Town van Emmerden, Lambert op een zevende plek. Zesde plek is uh, Avicii, Waiting for Love. Vijfde is Kygo, Stole de Show. Vier is een beetje laser, lean on. Drie staat hij dan, heb Drank en drugs van Lil Kleine en uh, Ronnie Flex.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 Dus de veronderstelling dat Nick en Simon een relatie hebben... dat gaat nou niet echt meer op. Het vorige uur hadden we... wat de fuck is nou met Justin Bieber aan de hand? Maar nou is er what the fuck is er met One Direction aan de hand. Simon Kowel, die al jarenlang de mentor is van One Direction... heeft laten weten dat ze nu een tijdje rustiger aan gaan doen. Het jurylid, jurylid en mentor... deed zijn opmerking in een gesprek met de Sun...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 Langstgenoteerde van de top 10 is zeven, uh, tien weken lang Major Laser DJ Snake featuring me Lina. Hé, we gaan ons uh, opmaken voor de top 3 van deze week. Maar niet voordat wij wat uh, over honkballers hebben verteld. Ja, honkballers. De honkballers namelijk van de Washington Nationals en de Los Angeles Dodgers. Die zijn uh, boos. En niet zomaar boos. En niet op zomaar iemand. Nee, ze zijn boos op Taylor Swift. Taylor Swift komt wel vaak voorbij vandaag, hè, moet ik zeggen. Nou, goed. Uh, beide teams zouden het afgelopen vrijdag tegen elkaar opnemen in Washington DC. En dat ging niet uh, geheel vlekkeloos, want na de eerste speelhelft begaf de verlichting het in het National Park. Nou, de zangeres had eerder die week uh, twee uitverkochte concerten gegeven. En zou de veroorzaker zijn van de elektriciteitsproblemen al daar. Het concert van Taylor Swift heeft alle stroom in DC opgemaakt. Bedankt dat we onze tweede helft starten met een knal, zo schreef iemand uh, van de Dodgers.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 Nummer 1 We came in night, don't worry about a thing, don't worry about a thing, don't worry about a thing. I know be alright, don't worry De Euro breakdown op vrijdag Niet betrouwbaar maar wel origineel Nummer 3 Deze week op uh, nummer 3, dus Natalie LaRose. Rose. Oh. Samen met uh, Jeremiah en uh, Somebody. Dus goed heb opgelet. Ja, vorige week uh, stond hij er ook. Niks aan te doen. Heet wel dat ze we met Tour de France uh, bezig zijn met de afdaling. en nog maar een kleine 30 kilometer uh, moeten gaan fietsen. Gaan wij uh, naar de nummer 2 toe van uh, deze week? Hetzelfde als vorige week, klinkende handen.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 Yeah, too, it used to be, it's so not to blame you should be the treated. You watch it fall as you can see, you start the game Your yeah, taste, in the pain, I'm losing someone who could change Don't even look back at yeah, this wasted moment's time Yeah, too, it used to be, it's so not to blame you should the treated. You watch it fall as you can see, you start the game Sorry, Forget about the past, you're not out of mind Now these world you'll find the answers to your pain You babe. Dude, walk and make it a taste tasting the pain I'm missing somewhere, walk and taste Don't even look back at this wasted moment's car If you're hard to aim, but it used to be You so not to blame, you should retreat We watch it fall as you can see, start to be.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 Deze week hadden we 15 stijgers, 6 zittenblijvers, 18 dalers en 1 nieuwe binnenkomer. 5 seconds of summer met She's Kinda Hot. Nieuw binnengekomen op 38. En Carly Ray Jepson, I really like you na 15 weken uit de lijst. Snelste daler was Ellie Golding, snelste stijger voor Well Williams. Ik ga je weer bedanken voor het uh, luisteren. Ik bedank Stander weer voor zijn lijstjes. Graag gedaan. Ik uh, bedank uh, Thomas uh, ook dit keer, maar uh, dat doe ik niet hard Hé, hey, bedankt voor het luisteren. En ik zeg, tot een volgende week, dan ben ik weer. Morgen tussen 7 en 9, de herhaling. Volgende week weer om uh, 3 uur. Doei. Ja, wat? Is dat het? Ja, het is over. Hoe you je het? Ik weet het niet. Ik het hele ding Nou, je Tot zover het ritme van ZFN.